7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen zou zijn weggenomen. Volgens de Britse krant The Sunday Times hebben Groot-Brittannië en de EU een geheim akkoord gesloten over een douane-Unie-constructie. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou volgens het akkoord open blijven. Een woordvoerder van premier May noemt het artikel speculatie en zegt dat er nog wordt onderhandeld. Het noodweer in Italië heeft op het eiland Sicilië nog eens tien levens geëist. In een dorpje kwamen negen mensen om het leven... toen ze in een huis werden verrast door het water. Ze schuilden in de woning juist voor het noodweer. Op een andere plek werd een auto door het water meegesleurd... en kwam een inzitten om het leven. De echtgenoot van de Pakistanse christelijke vrouw Asia Bibi... vraagt het Verenigd Koninkrijk om asiel. De man vraagt de Britse premier mee om hulp... en doet ook een beroep op Amerika en Canada... Zijn vrouw, Asia Bibi, zat acht jaar in een Pakistanse dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Onlangs sprak de Pakistanse rechter haar vrij, maar van de regering mag ze Pakistan niet verlaten. Haar echtgenoot zegt dat ze worden bedreigd door radicale moslims. Op een kermis in Engeland zijn gisteravond acht kinderen zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een grote opblaasbare glijbaan. Ooggetuigen zeggen dat er tientallen kinderen op de glijbaan stonden en sommigen meters naar beneden op straat vielen. Het gebeurde in de plaats Woking ten zuidoosten van Londen. De Britse politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En 32.000 mensen hebben vannacht de Amsterdamse Museumnacht bezocht. Op 56 locaties in Amsterdam bleven de deuren open tot twee uur vannacht om kennis te maken met kunst en cultuur. Zo veranderde het Rijksmuseum in een bruine kroeg... met smartlappen en muziekoptredens. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen rond het vriespunt. Straks aardig wat zon, maar in het Oosten meer bewolking. Het wordt vandaag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 6.9 ZFM ZFM SNM Dance with me, I'm on the floor I like it, I like it SNM Kiss me, love me I'm weak I like it, I like it